Uh, wel de vraag of hij de uren natuurlijk opneemt. Hè? Want, uh, want ja, ik kan hier natuurlijk wel heel fijn uh, dit, dit allemaal in elkaar uh, lopen, lopen draaien. Maar als het uur niet opgenomen wordt, uh, dan hebben we nog, nog niks. Maar goed, uh, dit was dan uh, Bodine Monet en A Reckless Car. We gaan weer verder met uh, uurtje nummer 3. Hier is Astrid en Fair Start Fire Hill. If I could help you out it out. Deep. If I could make you see that there's no way twee keer meegemaakt in mijn leven dat er mensen waren die iets bij hun optreden een beetje een vingerwijzing naar mij hebben gemaakt. Dat waren Fabian de Dammers in 2013 denk ik in hun optreden bij de Match en dat was Today, dat was één en de anderen die dat iets later nog deden was deze band, Astrid en Fair Start Firehill dat had betrekking op de situatie waar ik op dat moment in zat. En uh, zij hadden op een gegeven moment ook uh, zoiets van... Dat is ook de lading van... Moet ik dit nou mijn hele leven blijven doen? Why should I do it? En dat was een beetje de onderliggende uh, gedachte van... Onder meer um, dat nummer Fair Start Fire Hill van Estrid komt. Van, van het album Box is alweer van een hele lange tijd geleden. Dat is uh, 2013. Een uh, beetje ook in de periode dat uh, Alaska met uh, hun uh, eerste album uh, zijn gekomen. 2012 was dat, met uh, Actors and Liars. En over Alaska, die gaan we straks uh, nog uh, aan het eind van dit uur terugzien. En horen uh, vooral ook. Uh, dat is een beetje uh, waar het op slaat. Want Alaska komt weer terug, mensen. 2012. Uh, 25 is het jaar dus van Alaska. En ze gaan het doen op 10 oktober van dit jaar. Met een optreden in Pius, Volendam. Uh, daar kun je nu al eigenlijk al uh, een beetje ja, je vinger op uh, gaan steken. En ik, ik heb al aanwijzingen dat dat toch al uh, redelijk vol gaat uh, worden. Um, Astrid is een redelijk harde band. Uh, maar dat uh, geldt ook voor deze band. En die mogen dit jaar meedoen aan de popronde. En dat is... Bad Luck Baby. was nog in de tijd dat ze de Bohems heten, maar tegenwoordig heten ze de Bohem. En uh, dat is dat esje wat er is afgevallen is. Dus dat uh, lijkt een beetje zoiets als de uh, Golden Earrings. En die werd later de Golden Earring. En zo is dit ook met uh, deze band uh, gegaan. Uh, dit is een uh, nummer van uh, alweer een hele lange tijd uh, terug. van Vizennepark. Ik geloof dat ze die tijdelijk uh, uh, tijdens de pandemie hebben uitgebracht. Uh, maar um, de band met de gebroeders. Huisman in de gelederen Always Out at Midnight. Dat is het meest recente materiaal. Maar die is iets minder stevig. En ik denk van, nou, ze hebben we toch ook wel een stevig nummer. En dat heb je net kunnen horen. Dat was dit nummer. Daarvoor hoorde je Never Happened With You. Van een band, die Badlock Baby heet. En die band, die gaan we terugzien. Want die gaat meedoen aan de popronde van dit jaar. En. Dat is een vrij stevige band, kan ik je vertellen... want uh, ja, ze hebben al uh, minder malen een aantal optredens ook hier in de buurt uh, gehad. Uh, Eén van was volgens mij in Sintol, dat was één. En twee ook in Zeepunt. En drie, vorig jaar heb ik ze ook nog uh, gezien in Patronaat. En dat was met het, de, de EP-release van deze dame met haar band... High on Chai. en dat nummer dat heet Get Him Out! Not sure if I will make it, take it personally And I tried to make it out, Tried to make it out alive Piercing both my ears with this high pitched cream He's crying like a baby cause he know he can win And I'm not his property, no I'm not his property this time It's the weary eyes, compulsive lies Tripping up inside every thought and every echo, I got nowhere to hide. Yeah, we're boat tripped in my head. Boat tripped in my head, oh my. When I'm on my own, I not really alone. It's a haunting melody that turns to radio on. Crush a or to a tree, crush your garbage to a tree, and die. It's the way. Ah, dan zou er iets uh, moeten komen. Dat was ik even nog uh, vergeten. Maar hier is die... nog één keer op zijn Frans uitspreken La Promenade Violence. Dat is de Franse versie, maar uh, van Martijn Vonk heb ik begrepen dat het La Promenade Violence is. Forgive and Forget was dit. Uh, volgens mij hebben ze dit al eerder uitgebracht, dacht in de maand april. En daarvoor hoorde hij High on Shine, Get Em Out, en uh, die was ook een van de onderdelen waarmee uh, die uh, bent optrad samen met Bad Luck Baby, maar dat was niet het enige. En daar heeft ook Le Promenade Violence wat mee te maken. Want wat gebeurde er op een gegeven moment, uh, waar ik het bruggetje mee wil maken? Want uh, zowel het pakt als Hi on Chai en Bad Luck Baby hebben van die dienst gebruik gemaakt, maar ook Le Promenade Violence en bij die band was het zelfs dat Martijn Vonk dacht, hé, hey, die band, die kunnen wij vragen als support bij ons optreden in Slachterhuishalem. En bij High and Chai en bij Bad Look Baby was het min of meer hetzelfde. En toen kwamen ze uit bij deze band. En die komt uit Valendam, Lorem Ipsum en Spooky Song. Een beetje, een beetje mijn favoriete track op dat album, uh, Spooky Song van Lorem op het album Flatcaps en Rainmax uh, ik ga daar weer even twee draaien, want dan kan ik iemand bellen, die wij straks de uitzending in gaan halen, eerst hoor je Wet met Beck, en daarachter Feline Spiegel, je hoort het goed want die gaan we bellen, want uh, dat heeft alles uh, te maken met uh, een nieuwe single die morgen gaat uh, verschijnen, maar eerst hier is Wet Man. met Beck Goed naar mij, kom dichterbij. Ik heb een goede advies voor jou. Houd je bek, Houd je bek, man. Houd je back man, houd je bek. Pretty words and empty statements. Damn, you're trying hard to sell that shit. What's coming out of your mouth? I don't care how loud. Doesn't make us wanna. Goed naar mij Kom dichterbij Ik heb een goed advies voor jou Houd je back Houd je back man Houd je back Man, hou je back Ik heb een goed advies voor jou circles all the time, looking for your memories, if you keep going round you'll see the sky Dat was hem helemaal. Uh, het is 2023 als iemand zich in de mailbox meldt bij 3 voor 12 Noord-Holland. Maar dan al heb ik ook in mijn achterhoofd... dit is ook bruikbaar voor dit uh, radioprogramma. En de dame in kwestie heet Feline Spiegel voluit. En laten we daar ook nou net aan de telefoon hebben. Uh, goedenavond, uh, Feline. Oh, moet ik natuurlijk... oh, oh, dan moet ik wel de schuif openzetten. Dus... Dag Hi. ja, Hoi. Ja. Uh, dat is het leuke. Als je eerst altijd van tevoren bent. Hé, hey, uh, ik neem altijd een telefoongesprek op. Maar nu moet ik hier nog een schuif extra openzetten. Dan was je niet te horen geweest. Dus. Maar goed. Um, ik uh, zeg net van. Uh, ja, we, hadden je ook, uh, we hebben je nu ook in de uitzending. Um, 3 maart 2023, zo'n beetje. Dat uh, was uh, de dag dat hij in de rubriek Nieuwe Muziek. Dat heb ik een beetje even opge opgezocht. Dat, uh, dat je niet denkt van: hij hey, uh, het zo uit de maan. Maar dat was de dag dat hij uh, eigenlijk uh, te vinden was. Backyard. Ja. ja. Dat is al lang geleden al, hè? Ja, dus uh, twee jaar terug alweer. Dus uh, toen zat, dus zat jij midden in die opleiding van de Herman Brood Academie, geloof ik ook nog. Klopt. Ja. Dat inderdaad. Ja. Ja. Uh, wat heeft, laten we daar eens even mee beginnen. Wat heeft de Herman Brood Academie voor jou betekend en gebracht? Um, nou, eigenlijk ontzettend veel. Ja. Maar ik denk, uh, als ik terugkijk op de hele periode... Ik heb daar zoveel mensen ontmoet. Waaronder uh, de producer waarmee ik uiteindelijk mijn hele plaat heb gemaakt mm. hierop. Uh, dus ik denk... Dat uh, los van de ontwikkelingen in mijzelf als artiest, dat de contacten die ik met mensen heb gelegd uh, en, en de banden die zijn ontstaan daar, mm -hmm. dat, dat uiteindelijk is waar ik uh, ja, mijn leven lang wat aan zal hebben en dus ook het allermeeste aan heb gehad. Mm. Uh, dat, dat is uh, wat, je, wat je meeneemt eigenlijk uit de Herman Brood Academie, zoiets. Ja, ja. ja, zeker weten. Ja. Naast natuurlijk de, de ontzettende ontwikkeling als artiest. En het uitproberen van verschillende dingen. En soms doe je iets. Dat vind je leuk. En als soms heb je een opdracht. En daar vind je helemaal niks aan. Uh, maar achteraf leer je eigenlijk van alles. Ja. Uh, uh, heeft, ja. He, heeft die opleiding jou dan ook uh, zeg maar ontwikkeld. Als degene van wie je nu bent. Als muzikant en songwriter. Ja, zeker weten. Terwijl. Uh, wat wel grappig is, is ik ben daar op een gegeven moment gaan studeren met een bepaalde visie. Uh, dit is wat ik wil doen. Ja. Toen ben ik daar gedurende de opleiding helemaal uh, uh, als ik in elkaar geschud door uitgedacht te worden om totaal andere dingen te doen. Ja. Uh, en het leuke is dat ik uiteindelijk bij mijn uh, afstuderen en ook uh, de kant waar ik nu op aan het gaan ben, toch weer ben teruggekeerd bij de sfeer en het genre waarmee ik ooit ben begonnen. Dus Backyard, als het uh, ware. Eigenlijk, eigenlijk wel een beetje de sfeer van Backyard en van deze plaats. Ja, ja. Uh, ja want dat is eigenlijk ook wat jij, uh, zo herinner ik het, uh, mee, uh, in, in, bijvoorbeeld in de mail, uh, de, want je uh, vertelde heel enthousiast over je muziek die je toen en waarmee je eigenlijk ook je eerste single presenteerde. Uh, dat je het heel erg leuk vond om en ook uh, mooi vond om met een elektrische gitaar bepaalde loops uh, in uit te halen. Dat, dat is backyard ja. uh, min of meer geweest eigenlijk ook. Ja, dat klopt. Nou, wat grappig dat je dat zegt. want ja. Dat is toevallig uh, vandaag las ik uh, terug uh, dat, daar inderdaad, uh, dat ik daar eerder over heb verteld. Ja. Maar het klopt inderdaad dat uh, heel veel singles van deze club zijn uh, ontstaan gewoon bij mij thuis in een hele simpele setting ja. met mijn gitaar en um, een looppedaal, zonder dat ik in eerste instantie wist dit wordt een nieuwe single, was ik gewoon wat aan het pielen. Ja. En als je, als je, muzikant, wat aan het pielen bent, dan <laughs> kan het soms zomaar voorkomen dat je denkt van oh, wow dit is, dit is vet, dit moet ik onthouden. Ja. Uh, en zo is dat met Backyard gegaan. En ook eigenlijk met alle andere singles daarna, op de allerlaatste na, ja. Die dus uh, ja, zo meteen te horen is. Die is ja. net wat anders ontstaan in de repetitieruimte. Uh, in een wat bombastische setting met de gehele band. Ja. Maar over het algemeen is de, uh, sfeer komt de sfeer wel heel erg voort vanuit mij. En uh, vanuit mijn huisje. En ja. mijn looppedaal en mijn gitaar. Ja. Ja? Uh, uh, moeten we dit een beetje omschrijven als een soort van dreampop? Of indie dream? Of hoe je het maar noemen wilt? Wat is het eigenlijk? Ja. Ja, ik denk dat je het wel kan uh, neerzetten als uh, alternatieve uh, uh, elektronische dream pop. Ja, ja. ja, zie je? Dat, dat is een uh, Nederlands hokje, hokjesgeest. Hè? Dat, dat, dat krijg je natuurlijk altijd. Ik, um, ja. Want, uh, nou ja, goed, uh, Backyard, daar heb je natuurlijk het een en ander over verteld. Maar uh, daarna is er toch ook nogal wat op je pad gekomen met optredens. Bijvoorbeeld in De Helling, in, uh, in Utrecht ook. Mm -hmm. uh, Cynetol, uh, dat was vorig jaar als ik uh, het wel had. Gelijk ook meteen na de zomer de huppetee. Uh, toen mocht, ja. uh, mocht je daar uh, spelen. Dus uh, zijn dat ook dingen die je meeneemt. Uh, bijvoorbeeld uh, als muzikant. Uh, bijvoorbeeld als je live optreedt. Uh, Ervaringen. Uh, en bedoel je dan. Uh, en, en wat neem ik dan mee? Ja, nou ja. Uh, in, in ieder geval van, uh, van uh, bijvoorbeeld het publiek. Uh, iets ja. overbrengen. Zoiets. Dat, dat ja. idee. Spelen ja, ja. voor een live uh, publiek. Laat ik het anders zeggen. Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Ja, heel erg. En ja. sterker nog, de, uh, de dingen die ik uh, live speel, dat zijn ook wel, uh, ja, tot dusver zijn dat ook, is dat deze plaat geweest. Mm. En uh, aangezien die loopjes, uh, het begin van die nummers, die bij mij thuis zijn ontstaan, ja. heb ik ook in die set, uh, in die live set, uh, speel ik met mijn looppedaal. Ja. dus op die manier neem ik het publiek, probeer ik het publiek wel echt mee te nemen vanaf het begin, uh, hoe ik eigenlijk dus ook in mijn slaapkamer begon, ja. zodat ze die gehele ervaring en sfeer kunnen meepakken. Ja, uh, dat ze, uh, ja, dat heb ik ook ergens wel eens uh, geroepen bedroom pop, zoiets. <lacht> ja. ja, ja. Ja, misschien wel een beetje ja. Ja. Uh, dat is de dat is één kant van het verhaal. En dan ben je natuurlijk nu onderweg. Want dit is een EP die je nu gaat uitbrengen. Met deze single dan meegerekend. Um, want, maar je zegt uh, album. Uh, dan ben ik in de veronderstelling. Dan komt er nog meer aan. Ah. Uh, nou, deze plaat wordt een. Uh, dit is een EP, als ja. ik het goed heb. Het is een groot EP. Ja. En um, ik ben uh, in de tussentijd natuurlijk stiekem wel al heel erg bezig. Ook met andere tracks. Het ja. gaat best wel lekker. Dus het zou zomaar kunnen dat mijn volgende werk wel een, uh, een album wordt. Ja. Maar dat laat ik nog even in het midden. Ook ja. om mijn creativiteit de vrije loop te kunnen laten gaan... zodat ik niet te veel vaststel in eerste instantie. Ja, uh, Heeft dat ook iets met jou zelf uh, te maken? Want hoeveel en ruimte heb jij in je hoofd uh, zitten... met alle creatieve processen die in het hoofd van... en in het brein van Feline spelen? Ja, wel goede vraag. Ja. Ik, uh, ik heb best wel uh, momenten waarop ik me heel erg geïnspireerd kan voelen. En dagen... Uh, kan schrijven en maken. Ja. Uh, en ik heb ook wel momenten dat ik uh, wat minder uh, uh, me daarmee bezig hou. En dat is dan vaak doordat ik wat drukker ben uh, in het dagelijks leven. Dan heb ik inderdaad niet altijd de mentale rust om me helemaal over te geven aan uh, ja, om dat gevoel eigenlijk toe te laten. Dus dat komt inderdaad uh, wel ook door hoe ik in elkaar zit. Uh, en uh, uh, ja, alle intensiteit die erbij komt kijken als, uh, als kunstenaar, denk ja. ik. Ben je dan ook prikkelbaar als je uh, in zo'n situatie zit? Dat als je uh, midden in een bepaald creatief proces zit... dat je dan op een gegeven moment ook de situatie hebt... laat me met rust, zoiets? <lacht> ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen, ja. Als ik in zo'n situatie zit... dan is het voor mij vaak wel heel erg prettig om alleen te zijn. En als ik dan ergens mee bezig ben en iemand uh, die vraagt... Hey, wil je een kopje koffie? Dan kan ik wel denken, hou je man! Dus dat klopt wel, ja. ja. ja. Um, always Running, waar gaat het over? Um, always Running um, onderzoekt eigenlijk het uh, thema van de voortdurende beweging en zoektocht... naar innerlijke rust. En dat is het eigenlijk? Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Uh, gaat, uh, gaat Always Running ook de titel zijn van de EP of niet? Zeker weten. Ja. Dekt hij ook de lading zoals jij als mens bent? Uh, de gehele EP op de trek. Uh, nou ja, uh, beide eigenlijk. Dus uh, oh. uh, laat ik, uh, ik. denk. Ja, uh, ja ik, ik denk dat uh, uh, voor een deel wel. Uh, aan de andere kant denk ik dat uh, uh, we veranderen allemaal als mensen. Hmm. En ik heb dat geschreven natuurlijk in een momentopname. Uh, dus ik zou niet durven zeggen dat het uh, mijn geheel, mij als geheel dekt. Ja. Maar wel degelijk voor een bepaalde periode in een bepaalde mood. Ja, dus de stemming. De mood is de stemming en uh, noem maar op. Zo toch? Ja, klopt. Ja. klopt. Um, dan uh, de afsluitende vraag. Waar kunnen ze uh, Feline vinden op het wereldwijde web? <lacht> Mijn artiestennaam is Felina Spiegel en uh, in principe kunnen jullie mij overal vinden uh, op Instagram. Ik ben ook actief op TikTok uh, en op YouTube uh, en uiteraard op uh, alle muziekplatformen zoals uh, Spotify en uh, Amazon en uh, Bandcamp. De hele mixmak. <laughs> Okay. En niet denken dat dit uh, weer de bohems is. Nee, dit zijn uh, de mannen van Black Operator en Rolling. Uh, ook weer zoiets. Die gasten die ik ooit is uh, ontdekt uh, tijdens De pandemie. En toen kwamen ze met uh, Desolation Blues. Dat voel ik ook zo'n gaaf nummer van ze. Dus uh, dit nummer automatisch ook. Daarvoor hoorde je verliezen met de Always Running. We gaan zo'n beetje over aan het eind. En uh, dit is Wierook Rock. En dat komt van Kathmandu. En... Het komt uit Volendam. Different life. Het is leuk als je nog even met, met iemand over bepaalde dingen zit te praten. Maar gezelligheid kent geen tijd. Dus moet ik ook op letten dat ik het dat ik ook niet stil laat vallen. Dit, dat wordt wel een uitdaging trouwens straks. Want er is iets wat hier niet werkt. Dus ik ga nu iets heel brutaals doen na deze uitzending. Uh, maar daar, heeft, uh, uh, daar hebben de, de wat, uh, beleidsmakers zelf een beetje aan, uh, aan te danken aan dat hele verhaal. Uh, maar de uitzending voor deze keer zit erop. Volgende week is er ook weer gewoon een uh, uitzending. En dat is dan een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Wel een beetje ook in deze vorm. Uh, dus niet met, uh, met live artiesten of wat dan ook. En uh, ik, ik had gezegd aan het begin van dit programma... dat ik uh, beloofd had dat ik twee nummers van Alaska liet horen. Ik zou daarbij beginnen met de e res. En ik zou ermee afsluiten. Nou, dat uh, belofte, die hou ik ook. En dit is dan de afsluiting. Hier is Bordjes van Alaska van het album Prospero. Dag! I was the only man. I had a sister all dressed in nude. I was bound to fall from grace. Hey, hey. Our language had to still we began to chat. But then the airplanes dropped their bombs, and the skies were overcast, and he just laughed.